Israël gaat in het zuiden van hek bouwen langs delen van de grens met Egypte. Met het hek en met elektronische apparatuur moet de instroom van Afrikaanse vluchtelingen en andere immigranten worden gestopt. Dat zei premier Netanyahu in een verklaring. Elk jaar komen duizenden Afrikaanse en andere migranten Israël binnen op de vlucht voor geweld en op zoek naar een beter leven. Netanyahu zei dat vluchtelingen uit conflictgebieden welkom blijven. Maar dat de toevloed van duizenden illegalen niet meer op te vangen is.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 Op het sportcentrum Papendal werd de prijs, de Hans de Voorbeker, uitgereikt aan zijspanpassagier Nathalie Matthijssen. Ze kreeg de prijs samen met haar broer William. De twee zijn de laatste jaren toonaangevend in de internationale zijspanraces op de grasbaan. Het weer sneeuwbuien en in het noordwesten natte sneeuw. Temperatuur rond het vriespunt. Dat blijft zo tot morgenavond, net als de kans op sneeuwbuien. Wel neemt de wind in kracht af. Dit was het NOS Journaal.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 ...aflevering 654-654. We luisteren naar een heel mooi nummer van de CD... Eh, ...Mantras in Emotion van het label Springhill Media. We gaan natuurlijk verder met uh, andere muziek... ...This is the moment van het label Phoenix Muziek van Morton... ...Morten... ...Jortbal, En het is een heel lang nummer van 45 minuten This Moment. Da qasbiyah lhapwa, shurhi malqith udwa. Oh, sabri tar, ya kalbi magwa. Da Dat was alweer de ene laatste CD in dit uur. Eens even kijken dat, uh, ja, dat was uh, dansen, Fantasy. Toch wel een bekend, uh, bekend toontje. In ieder geval, we gaan eruit met Harmonic uh, Renaissance van Frank Lorenzen. En hij sluit het uh, aflevering 300, uh, wat zeg ik, 654. Uh, uh, aflevering 654 van Tepsept gaat hij afsluiten. Ik wens jullie een hele goede nacht, en wat mij betreft, graag tot de volgende keer. Dag.